Die was toen 61 procent. Na het bonnetjesschandaal in het parlement waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Volgens waarnemers is de hogere opkomst te danken aan de verkiezingsdebatten... die voor het eerst op televisie werden uitgezonden. Veel jongeren zouden zich daarna op de valreep als kiezer hebben geregistreerd. Om 11 uur Nederlandse tijd gaan de stemlokalen in Groot-Brittannië dicht. De uitslag wordt tegen de ochtend verwacht. Voor de kust van Louisiana spoelt opnieuw olie aan. Bij het eiland New Harbor is op het water een dunne olielaag te zien... zeggen de Amerikaanse kustwacht en verslaggevers. Op een ander eiland is wat lichte olie aangespoeld. Schoonmaakploegen proberen er alles aan te doen... om te voorkomen dat grotere hoeveelheden zware olie aanspoelen. Oliemaatschappij BP hoopt dat het vandaag nog lukt... om een afsluiter af te zinken boven het olielek in de Golf van Mexico. Het gevaarte moet het grootste van de twee nog overgebleven lekken afdichten.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 Er gold de hele dag een strikt alcoholverbod in het centrum van Rotterdam en rond de Kaap. De politie heeft zeker 42 mensen aangehouden voor de wedstrijd voor kleine overtredingen. Zowel Ajax als Feyenoord was al zeker van Europees voetbal. Het weer, toenemende bewolking in het oosten regen, later op de avond en vannacht ook in de rest van het land buien. Ook morgen regenachtig, in de loop van de dag in het zuiden en oosten droog. Het wordt tussen de 9 en 12 graden.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 Celestial Objects Runaway Trip to Dover. Dit is een Nederlands-Engelse band. Uh, die uh, bezig is om Engeland een klein beetje te gaan veroveren. Uh, ze zijn aardig bezig. Uh, ik zeg de Nederlandse inbreng is van onder andere Johannes Taal. Met wie ik een, uh, toch wel een aardige correspondentie heb opgebouwd. En dit was het resultaat van uh, de correspondentie. van: Nou, zou je dat dan willen draaien? Nou, natuurlijk. Dat, dat willen we wel. Trip to Dover begon dus deze tweede uur van, uh, van deze... Alternatief FM op 6 mei, ja. Ja, 6 mei. Ja, ja, ik was vanmorgen tot 6 mei wakker, dus. Tot 6 mei wakker, hoe bedoel je? Nou, van half elf s morgens op het trein staan tot half vier s'nachts. Uh, uh, wat heb je gedaan dan? Foto's, dat ja. Oh, dat, dat, oh, en na twaalf, ja, ja, ja, ja, ja. dan komt het bier op tafel. Dus. Oh, dus hier hebben we de hele nacht uh, daar toch nog uh, een beetje door zitten halen, begrijp ik. Uh, in nee, tot half vier. En toen dacht ik ook van, het zou misschien niet zo handig zijn om door te gaan. Nee, dus uh, toen was het, uh, het overal ook. Maar uh, ja. Uh, ja, want jij bent als fotograaf bezig geweest. Jazeker. Uh, uh, natuurlijk uh, ook met mensen gesproken. Uh, wel, wat, uh, wat hebben die mensen tegen jou gezegd, uh, wat ze ervan vonden? Of uh, heb je dat niet meegekregen? Druk. Ja. Uh, de, de klachten die ik kreeg was vooral, het is zo gigantisch druk geweest. Overal wachtrijden, overal moest je verwachten. Ik, ik heb zelf ook niet gegeten of gedronken, Want overal is de wachtrij zo lang. Dat, ja. ja, ik wil foto's maken en ik ga niet een uur erover doen om wat te eten en te drinken. Nee, uh, dat er toch een, uh, een foto even van jou geplaatst is uh, van Ethereal notabene. Dat, ja. uh, dat, dat, dat was wel heel erg, uh, heel erg bijzonder. Uh, uh, ja, dat, dat, dat, uh, dat vond ik, uh, dat is al wel een groot compliment. Even uh, in de richting uh, van, uh, van jou als fotograaf. Ja. Want je bent ook uh, bezig geweest om uh, ten tijde van de Rob akda word heb je ook wat fouten uh, geschoten, maar die waren meer voor onze voor ons eigen, eigen, website. eigen website www.altfm.nl. Ja, ja. Uh, wellicht in de toekomst dat, uh, uh, van alternatief dat we dan Alt FM gaan maken, dat zou zomaar kunnen. We je natuurlijk uh, hè, daar zitten nog bij CFM Zandvoort? Ja, precies. En uh, de foto's die daar uh, gemaakt hebben, die zullen ongetwijfeld, uh, door Marco zijn gemaakt, die zullen ongetwijfeld dan op de website verschenen. Dus ja, uh, wat, wat heeft uh, bij jou de meest sterke indruk uh, gemaakt van bevrijdingspop? De sterkste indruk, indruk? Ik denk Gotcha. Gotcha Allstars! Die zetten zo een show neer gewoon. Ja. En zo druk op dat podium. Zoveel ja. mensen... Ze hebben ruim een uur gespeeld, heb ik uh, me laten ja, vertellen. Ja, dus. ze waren het afsluiten. Hè. Ja. Was, het was heel vet. Dat was, uh... Daarvoor Ed Kowalczyk. Die speelde geloof ik ook nog een uh, live nummers. Dus nummers van live, waar die uh, ingezeten. Mm -hmm. Maar ja, Kowalczyk en live, dat, uh, dat gaat niet meer. Dat hebben we wel uh, begrepen. Maar uh, de all Allstars, ja. Het uh, is een lange tijd uh, geleden dat ze daar uh, hebben gestaan, denk ik. En het is ook een echte Haarlandse band geweest. Nog steeds eigenlijk. ja. Dat uh, liet ze ook wel blijken, neem ik aan, op het uh, podium, of niet? Mm, dat valt wel mee. Ja? Ze, ze zien er niet echt 100% Harlem's uit. Het, <laughs> meer het, het, het is heel verschillend wat ertussen zit aan mensen, vind ik. Ja? En, maar ja, ik vind het een hele mooie show wat ze neerzetten. Een hoop ja. mensen. Uh. Ja, Oké, okay, maar ze, het was wel, uh, toch wel een beetje het oude vertrouwde rampentamp van uh, Gocia-werk. Dat, dat werk. Ja, ja, ik ken ze wel. De, de, de All-Stars had meer een beetje een jazz-invloed, geloof ik ook. Of vond jij van niet? Ja, ik, wat ik ervan gezien had, was dat ze een beetje een, een, een jazz-instrumentarium uh, hadden meegenomen. Ja, wat ik op televisie heb gezien. Voor Bevrijdingspop, moet ik wel goed zeggen. Ik heb ze nou een keer op televisie bij, uh, bij de Wereldrijd doorgezien toen kwamen ze. In een soort van jazz setting kwamen ze, kwamen ze op. Dus uh, ik weet niet of ze dat uh, nu gisteravond ook gedaan hebben. Ik of? zit even goed te denken. Hij uh, had een volgens mij een saxofoon. Ja, en, dat bedoel ik. Dus dan heb je al aan de giet, een de Een elektrische gitaar. Ja? En... Uh, zang, backing vocal en twee drumstellen. Dat... Ja, dan, dan, dan, dan, dan is het niet helemaal een jazz setting. Maar nee. ze, probeerden een aardige, ze probeerden een beetje zo'n sound erin te brengen. Dat, dat idee had ik toen ik ze bij de wereldrijd Door had gezien. Had ik een een beetje ik vind het gewoon lekkere muziek. Ja, logisch. En het publiek is nog in grote getalen, neem ik, aangebleven. Ja, tot het, was, uh, tot het eind stond het veld helemaal vol. Tot het eind. Tot oh. het eind. Nou, dan, dan heeft de bevrijdingspop een hele goede... Een goede dag uh, gehad. Want als je ja. tot het eind toe het publiek weet vasthouden, dan, uh, dan, dan mag je daar als een... Ja, en dat voor de dertigste keer. Ja, maar je sluit ook af met Ed en Gotcha. Daar ja. blijven de mensen wel voor. Ja, dat, dat, dat denk ik ook wel. Want uh, dat, dat was niet zomaar een uitsmijter die je daar neerzet op het, uh, op het hoofdpodium. Het uh, provincie-Noord-Holland podium. Zo was het. Uh, ja, want het orde. andere podium gaat eerder dicht. Dus daar is natuurlijk leeg. Ja, en dan uh, staat komt, alles bij het hoofdpodium. En, dan komt alles, dat, al het spul komt dan, uh, komt dan samen. Een beetje jammer wat er wel nog stond, was een of ander tentje met smack. Oh? Ja, dat, was, dat vond ik echt de ultieme overvulde kinderdisco. Oh. Stond ook heel fout geparkeerd, direct naast de ingang. Dus ja. je kwam meteen al in een drukte van kindertjes terecht. Die en daar ook, naar binnen gingen. En ook tot, uh, tot het eind toe, s'nachts? Nee, tot, toch. Het was, uh, toch? Ik zou zo... niet weten. Of, of was dat echt uh, gewoon uh, tot en met het eind van de middag en daarna over? Nee, volgens mij was het er s'avonds ook nog. Nou, dat Want... nou, is... Bij nou, bijzonder en bizar misschien. Weet ik niet. Maar goed, uh, we gaan uh, weer even een stuk muziek uh, draaien, Marcus. Ja. Want, wat hadden we klaarstaan? Fuck You van Annie Kay. Hey. was Annie Kay met uh, oh, Fuck You. That, fuck that, that, You. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ze heeft uh, gestaan uh, bij de finale van, uh, van de Rock Alternative van de Grote Prijs van Nederland. Uh, daar komen we zo nog even uitgebreid op. Maar we gaan eerst uh, nog even een uh, fijn nummer uh, draaien wat, uh, wat we hier destijds hebben opgezet ja. ja. Uh, want we, we hebben nog wat staan, hè, Marcus? Ja, van Display. Ja, nou... Display. Uh, uh, gaan we eens eventjes... Uh, kijken. Dit, dit vind ik... Dat dit, vond ik het beste nummer. Uh, waar, waar, waar nu mijn mausknop uh, Ja, mouse, dat, dat knop, is een ja. Beste ja, nummer, Dat was ook ja. inderdaad het beste nummer wat ze gemaakt hadden. Dat vond ik leuk toen ze optraden in de Joybar uh, in, in maart, was dat. Uh, ze hebben toen hier in Zandvoort hebben ze opgetreden. Ja, daar kwam niet gek veel mensen op af. Dat was wel jammer, want ik denk, ja, uh, het zijn goede singer-songwriters in de dop, deze jongens. En ik kan niet anders zeggen. Uh, ze hebben ook, ja, naar mijn idee, terecht de publieksprijs uh, weten te winnen in, tijdens de finale van, uh, van de Rob wordt. Display, daar hebben we het over, want uh, dat waren de knakkers van de eerste voorronde. Uh, en ik, ik vind, uh, toen ze. Of vond u ook dat ze toen hier waren, zeg maar, hè, in, hier in de, in de studio? Nou, dat heb jij. Uh, je hebt het zelf ervaren natuurlijk, hè? Van, uh, ja. Ja, uh, ze maakt een goede indruk ook. Ja, ik vind alleen niet altijd die zanger even mooi klinken. Uh, je bedoelt Wander. Mm -hmm. Ja, maar goed. Maar dat komt omdat hij misschien nog niet de baard in zijn keel heeft. Of misschien net wel. Dat weet je niet. Ja ik, ja, ik ga wel maar het... niet afzijken, ik, ik... Dat, uh, nee, nee, dat maar die ook niet. Dus <laughs> ik mag mijn mening geven ja, over de nummer. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar ik vind uh... het nummer wel heel erg cool. Ja, uh, want hij schreef het, geloof ik, uh, tijdens de in een vakantie, geloof ik, uh, had hij het over, hè? Ja, volgens mij niet zo'n hele mooie vakantie nee, qua, qua en, weer. En... en het werd wel opeens heel mooi weer nadat het nummer geschreven Ja, hadden. maar hij was ook nog ergens hot op de boot van geraakt. En dat verklaart, dit nummer wat, wat we nu klaar hebben staan. Uh, ze waren hier. Uh, ik weet niet precies wanneer. Ik geloof, in februari waren ze hier geloof ja, ik. De vierde geloof ik. Ja, nou ja, goed. de, de, ja, doet de vierde. De vierde. Ja. Dat uh, weet ik zeker. De vierde. Oké, okay. ja, het zou Wat mijn verjaarsnummer nog gespeeld? Oh, misschien jouw ja, mijn verjaarsnummer. Maar, maar goed, uh, upside down was een van de, van de, van de, van de leuke hoogtepunten die, uh, die ze hier, uh, hier hadden. Nou, laten we, laten we maar even gaan luisteren dan. Uh.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 Ja, dat waren ze in februari. Display en Upside Down. En het licht uh, mag er wel een beetje aan. Uh, we nog een uh, mooi lichtknopje <laughs> gezegd. Want de zon is... Uh... Ik vind het wel lekker in het donker. Ja, ja, ja goed. Donker werken, maar goed. Uh, uh, gezellig, want wie ook aan de telefoon hangt uh, is uh, Roel. Hij is uh, van, uh, van Ethereal, uh, Roel van Roy. De manager, mag ik bijna wel zeggen. Toch of niet? Ja, ja dat, uh, dat is correct. Ja, ja want uh, het is. Het, ja, de kop is eraf eigenlijk. Hè? Uh, het, het, het, smaakje, het, uh, het smaakje van, uh, van de finale ronde van de Rob Acta wordt, uh, daar hebben jullie dus nu uh, ja, al, uh, al geproefd. Maar het is nog niet helemaal op, geloof ik. Nee, zeker. Het, uh, ja, het gaat erg lekker sinds uh, eigenlijk de uh, finale van de Rob Acta. Hebben we dat nu ja, natuurlijk gisteren bevrijdingsklop gespeeld. Dus dat is natuurlijk helemaal te gek. Ja. En aanstaande zaterdag staan we in de kwartfinales van de Grote Prijs. Uh, we mogen meedoen aan, de, we staan in de finale van de battle voor uh, Werfpop. Dus Werfpop ja. is misschien ook nog een festival wat er uh, aan zit te komen. Dus ja. het gaat allemaal erg goed. Ja, las ik ook. Ja, inderdaad. Uh, van, van, battle van? Battle. Even nog een Werefop keer. Werfpop. Werfpop is een uh, ja. festival in, uh, in Leiden. Ja. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met uh, Cylinderfest, waar we overigens ook nog spelen. En ja, er uh, ja, zijn, uh, ik denk, een, een stuk op 5000 bezoekers of zo. Ja. Ja, en als je dat wint, dan kan uh, je als derde, mag je dan spelen. En dat is uh, gewoon het middel de middag. En dan is het echt stervensdruk. Dat dus is natuurlijk ook echt uh, weer, ja, weer helemaal te gek. <laughs> ja, bevrijdingspop uh, is uh, geweest. Ja, uh, we hebben even met z'n tweeën ook uh, de, de jongens aan het werk uh, gezien gisteren. Ik vond het niet verkeerd. Nee, het ging, uh, ging erg lekker. goede show, Daniel zong ze op leveren vanaf in. Ja. ja. <laughs> het uh, nee, was echt helemaal te gek. Ja, en ze hadden er al een beetje zin in toen ze, de, toen ze zeg maar uh, het, het, het, uh, het inregelen van het geluid, toen hadden ze er al een beetje zin ja, in. Ja, absoluut, zeg. absoluut. We zijn echt vroeg opgestaan, we moesten kwart over zeven op, want we moesten er al zijn om uh, een uurtje of half tien. Ja. <coughs> Zes, uh, spullen opgehaald in de hoevenruimte en toen uh, doorgeknart uh, richting uh, Haarlem yeah. ja, vanaf daar eigenlijk gewoon iedereen in de, als, als op het moment dat we in de auto zaten en de avond ervoor, iedereen als zoiets van, holy shit, weet je wel, bevrijdingspop dit wordt echt helemaal te gek yeah. ja, we komen de A en worden netjes opgevangen allemaal heel erg goed geregeld, complimenten voor de organisatie yeah. en dan, uh, ja, soundcheck uh, even die nieuwe banners die we afgelopen week hebben binnengekregen die stonden aan de zijkant, dat hebben we die opgezet nou, het stond gewoon uh, als een huis dus, uh, en dan onze geluidsman Falco die, uh, die gewoon echt een te vette sound uh, neerzet al tijdens de soundcheck. Dus uh, ja, iedereen had er super veel zin in en was helemaal opgepomst van, ja jongens, we gaan echt knallen gewoon. Yeah. En het, het, het was ook echt, het was ook een echt vet optreden. Gewoon uh, de sfeer, de ambiance, het publiek ging lekker uit je dag. Giel Belen. Ja, ja, ik ziet, wou het net zeggen, zeggen, ja. <laughs> Giel Belen, die, de, die deed de openings, uh, ja die mocht het openingswoord doen. Hij had een, een t-shirtje ineens in zijn handen van Ethereal. Toch? Dat was, dat, was, dat was Roel, maar we gaan hem nog even gewoon uh, nog een keer uh, proberen. Nogmaals proberen. Ja, uh, gooi hem er maar eerst eens even af, want uh, dat, dat, dat is niet helemaal uh, de bedoeling. Uh, leuk is dat, als je op een gegeven moment midden in het uh, gesprek zit, nou, is, uh, gooi hem er maar weer op, eens even kijken of hij overgaat. Uh, nu gaat de telefoon. Want, uh, nee, ja, uh, wat zat je in een tunnel ergens ofzo? Ja, ja, ik zit in de trein dus het is een beetje, uh, ik kan wegvallen. <laughs> ja, maar goed, we hadden het over Giel Beelen, die trok ineens een shirt aan van Ethereal. Ja. En wat deed uh, de rest van de band? Die hadden dus niet hun Ethereal shirts aan. Nee, nee. <laughs> ja, dat was wel heel hilarisch vond ik op dat moment. Ja, toch. Ja, ja. toch. Maar, ja, weet je, je kan wel, uh, maar ik bedoel... We hebben natuurlijk al die banners het d wel van, uh, van Ilko, de drummer, er staat ook al ethereal op. Ja. Een beetje overdreven om dan overal om dan zelf ook nog eens een ethereal t-shirts aan te doen, maar het leek ons wel kick Al deed uh, Giel een shirtje aan en dat deed hij. Ja. Ah, gewoon lachen natuurlijk. Ja. Uh, heb je nog enige reactie van hem nog, uh, gekregen van, nou, dit is toch wel een goede band of niet? Uh, nee, ik heb ik hem zelf heb ik hem niet gesproken. Ilko die had hem nog eventjes aangesproken en hij vroeg van ja, weet je, wat vind je ervan? Maar uh, hij vond het pittig. Uh, pittig, ja. Pittig, ja, <laughs> ja, ja pittig. Nee, voor de rest heeft hij er niet zoveel over gezegd. Nee, oké. Okay. Maar, maar, ja, maar, uh, maar ja, het is altijd wel even lekker om even een beetje te peilen van... Wat, wat vinden nou uh, de, de cracks uh, bij de grote radiostations ervan natuurlijk, Ja, hè? ja precies. Dat is ook wel zo. Ja. ja want eh, het, nou ja, we hadden het er gisteren al over. Het is maar zo'n specifiek, eh, specifieke doelgroep, zeg maar, hè, die jullie bedienen. Het is, eh, het is, het is, het, het is maar heel klein, eerlijk gezegd, hè? Die, die metal zien. Valt het wel Ik mee. Ik denk dat het wel meevalt. Ja? Het, dus, het is echt best wel ja het is wel een vrij grote underground scene. En het is wel zo natuurlijk mensen die van metal houden, ja? die gaan ook daadwerkelijk wel echt naar concerten toe. En, we speelden, vorige week speelden we in Sassheim en ja. er waren echt mensen uit uh, Noordwijk en Lisse, Leiden, nieuw -Venum. Kwamen Mensen kwamen er echt naartoe. He? Dus, uh, dus uh, ja, het gebeurt niet zo snel dat je voor een lege zalen staat. En er zijn wel uh, toch best wel veel liefhebbers uh, die toch wel komen. Ja, toch wel. Uh, over liefhebbers gesproken, ze waren er gisteren ook wel, hè? De echte die uh, kwamen, kwamen er uh, kwa kwamen wel, eerlijk gezegd. <laughs> ja, ik, ik, re represent. <laughs> ja, ik denk, ja, dat uh, is leuk, maar wat altijd gebruikelijk is in de metal scene, daar ben ik iets minder van gejammerd. is dat pogo, hè? Dat, uh, dat, uh, dat pogo, hè? Moshpit. Uh, ja, ja. Uh, ja, nou, ik, ik, ik ik ben toen maar een stukje meer naar links omgeschoven. Uh, jij, jij, jij was nog wel een beetje een held. En je bleef nog wel staan. Maar ik had zoiets van. Uh, nou, uh, ik, <laughs> ik wil mijn goedje nog even goed houden voor de rest van de dag. Dus, uh, ja, precies. Ja. Maar dat hoort er een beetje bij, hè? Ook. Ja, hoort erbij. Weet je, die mensen die gaan gewoon lekker uit hun dak. Ik sta er soms zelf ook wel eens tussen. Het is gewoon. Weet je, voor de liefhebber gewoon een lekker, gewoon een stuk muziek, ook nog eens als het kwalitatief in hun mening en nou, onze eigen mening natuurlijk ook gewoon goed is. Ja. En ja, dan uh, ja, die mensen kunnen gewoon niet stil blijven staan, <laughs> het gaat gewoon lekker uit het dak ja, en uh, ja, ja. het hoort erbij. Dus, uh... ja. Oké, okay, uh, nou ja, die dag die had je dus echt wel nodig, hè? vroeg op en, en dan alles uh, goed inregelen, want dat, dat, dat, die tijd die was wel goed besteed, neem ik, uh, neem ik aan. Ja, absoluut. We hadden gewoon een eigen kleedkamer, dus we konden ons uh, lekker rustig voorbereiden. Mm. Ook nog eens. En uh, ja, na afloop ook nog wat interviews gegeven en zo, maar vooraf. Uh, ja, het ging gewoon eigenlijk allemaal heel erg soepel en strak. Yeah. Dus uh, ja, het was, uh, we, hadden nog, we zijn ook bezig met een, uh, met een film yeah. van uh, Schisma, dat is van een, uh, van een student. En yeah. uh, ja, we hebben ook nog, uh, die jongens die waren er ook gisteren nog even gewoon het een en ander overlegd. Dus het is een film die gaat dan over metal. En dat over een uh, jongen die dan terugkomt uh, naar de roots van metal, want daar luisterde vroeger naar, dan maar niet. En uh, ja, hoe weet het, wij uh, doen de soundtrack uh, doen we voor die film. Ah, ja. Dat is wel, uh, dat is wel Dus ook nog even met die jongens gepraat van tevoren, hadden we ook een afspraak voor gemaakt. En uh, ja, dat, dat soort dingen. gewoon Eigenlijk gewoon, uh, ja, natuurlijk gewoon uitgebreid soundchecken, wat ook wel lekker is. Ja, en omdat jullie zeg maar de voorrondes hebben overleefd en ook de finale ronde hebben gewonnen, hè? Want we ja. hebben nog de opnames van voorronde nummer twee hebben we nog bewaard uh, gebleven. Oh, dat zijn hele slechte opnames. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Maar uh, het, het, voor, voor onze maatstaven viel het, viel het nog wel mee eerlijk gezegd. Uh, uh, maar we gaan hem uh, toch compleet helemaal eventjes... Uh, dat is natuurlijk ook de promotie van de band natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, ze eigenlijk, verdienen ze het eigenlijk wel. Want, uh, want ze waren toch met kop en schouders uh, de betere. in. Uh, dat, dat, is dat, dat is waar. Ja, ja, ja, nou ja, goed. Het muzikaal zit wel goed in elkaar, alleen Ja, weet je de sound. Ja, ja. Maar ja, dat krijg je zo nu. Dan heb je, heb je wel eens niks aan te doen. Niks aan te doen. Maar goed, we gaan nog uh, even met z'n allen terug naar uh, de decembermaand van het vorige jaar. En toen stond Ethereal in, in de voorronde van, uh, ja, van de Rob. Agda -woord. Dus uh, Roel, dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, veel plezier uh, zaterdagavond in Exit in Rotterdam. Exit Rotterdam. Ja. De grote prijs van Nederland. Ja, kwartfinales. Helemaal te gek. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Doei. Ja, uh... Wij maken ons op voor de zesde en laatste band die de boel nog eventjes van kunde gaat aftimmeren. Fijne vriendjes en vriendinnetjes. ze en, uh, hebben ik zei bij de vorige band al altijd leuk om oude bekenden te zien bij de Rob Act hier op het podium. Maar vandaag hebben we er eentje op de drums die voor de zesde keer hier is. Jawel, zes keer, geef hem even een applaus. Elko. En dan met zijn vierde band. Met z'n vierde band. Wauw, hij heeft ook al een paar keer in de finale gestaan.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 Haarlem. <laughs> Wij zijn Ethereal uit de bollenstreek. Oh. De volgende nummer is The Tyrant. Dankjewel. We hebben nog 5 minuten, dus ik ga het niet heel erg lang houden, wij zijn Ethereal, je kan onze website checken, www.ethereal.nl. Nieuwe demos komen eraan, en we spelen het laatste nummer. <laughs> This will blow your mind. These are the relentless revelations.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 Nou, dat waren ze ten tijde van uh, het, de voorronde van de Robact. Dan wordt de tweede voorronde wel te verstaan. Nou, je hebt uh, gehoord van Roel van Roy, de, de man die uh, zeg maar een beetje achter uh, Ethereal het een en ander regelt. De regelneef, om het maar zo te zeggen. Uh, dat hij zei van. Nou, het waren toch niet alle beste opnames. Maar ja, uh, we moeten er even mee doen. <laughs> uh, uiteindelijk klonk het toch als een speer. En eerlijk gezegd. Uh, ja, was het, uh, was het daarom ook uh, misschien de reden waarom ze in de finale terechtkwamen. En uiteindelijk. Ook de, de finale wonnen. Wat me opviel was uh, dat in de eerste drie voorrondes steeds de laatste band uh, als finale, uh, dat ze in de finale terechtkwamen. Dat was uh, Display, die waren als laatste in de eerste voorronde. Ethereal in de tweede. En uh, was het uh, Palalalalaka, de, de mannen die wij een paar weken geleden hier ook nog in de studio hebben gehad. Uh, ...waren ook de laatste in de derde voorronde. Alleen, degene die het niet lukte... ...dat was... Uh, uh, ...te neddelen. Die hadden nog, uh, zeg maar... ...de, de, de bladmuziek uh, hadden ze meegenomen. Die werden het niet. En uh, daar kwam, uh, als het goed is... Uh, ...kwam niemand minder dan Gangster uh, naar voren. En dat was de vierde geloof ik... ...of de derde band van die avond. Uh, er werd ook gezegd... ja uh, ...dat uh, steeds het laatste bandje won. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Want... Uh, Ethereum moest beginnen als eerste band uh, tijdens de finale. En ze wonnen uiteindelijk ook dus. Dus ja, het, uh, het zegt dus helemaal niks. Uh, we zitten zo langzamerhand een beetje in de finale van de, deze uitzending. We hebben nog even weer, om wat op adem te komen, wat andere muziek. Deze mannen die hebben in de tweede voorronde opgetreden. Get, uh, nee, in de derde voorronde. Moet ik goed zeggen, de derde voorronde van de Rob Hakda hebben ze gestaan. was in januari van dit jaar. Maar ze hebben al een EP uitgebracht. The Grilled Cheeseburger van, van We Cook With Fire. En we hebben als het goed is nu klaarstaan Stop This World. Yesterday's news. Why not choose? I can't get a grip. It really doesn't fit. I'm biting my lip. I still call your telephone. Sorry, leave a message. You're gone for good. You gone, gone, gone. GET BRO- Uh, we Cook We Fire. Ze hebben trouwens ook een nieuwe single uitgebracht. The Science Industry. Uh, dat is een heel kort nummer. Dat gaan we vandaag niet redden. Maar dat zullen we bewaren voor een andere keer. Maar die jongens uh, zijn goed bezig. De laatste weken. Uh, ze zullen ongetwijfeld... Nou, Kijk maar op de website wecookwefire. .com of.nl, daar wil ik even vanaf zijn. Maar daar uh, kun je alle gigs en optreden van uh, de band uh, aanschouwen. Ja, en ik heb een zwak voor die jongens, dus daarom uh, draaien we ze ook hier uh, bij Alternative FM. Elke donderdag uh, te horen hier uh, bij ZFM Zandvoort. Uh, ja, Marcus, uh, we, zijn, we zijn er een beetje doorheen, geloof ik, uh, zo langs mijn hand. Ja. ja. Uh, we hebben er nog, uh, nog ik weet niet, uh, hebben we hoe, hoe laat ik, uh, precies een wijn, want uh, wat ik nu heb klaarstaan uh, is vier minuten en ik weet niet of we dat uh, gaan redden nu. Dat gaan we redden. Dat gaan we redden. Dat, nou, we redden. dat, uh, dat is uh, een band die wij hier ook op, uh, op bezoek hebben gehad. Uh, daar zijn opnames van, maar wanneer uh, mogen we die verwachten? Welke band hebben want ik kijk nu tegen het andere Liberty. Ja. Er staat als volgende op mijn lijst, maar ik denk ah. dat ik gewoon de, de, de volgorde van optreden is af. Oké, okay, nou dat is uh, duidelijk, dus, uh, dus ze zijn voorlopig nog niet aan de beurt, begrijp ik. Nou, volgens mij staan ze niet al te ver weg op de, op de, op de <laughs> tape. Dus dat God, geldt me. Ah, nou goed, uh, Marcus uh, zal weer even terug te trekken, gaan terugtrekken te in zijn eigen studiootje... om al die opnames die we hier hebben opgemaakt uh, uh, uiteindelijk op mp3 te zetten. Dus dan uh, kunnen, we er wat, uh, kunnen we er wat mee doen, ook in de, de komende uitzendingen hierbij alternatief FM. Uh, dit is uh, wat ze hebben geproduceerd uh, gewoon als demo materiaal. Liberty uh, Oh, dit is... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. We gaan met, uh, met deze verder. Uh, Mirror on the wall. Tot aan het nieuws van 10 uur. En wat ons betreft graag tot volgende week. En dan week. zijn we met de donderse donderdag. Dag.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 Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, my way.